Twee uur krijg je van Casper Kooij. Goeienacht. Een gelukje voor studenten op de Universiteit Utrecht. De tentamens gaan de rest van de week ook niet door. Dat komt omdat de bussen en trams in Utrecht nog steeds niet rijden... zoals het hoort, door het winterweer. De rest van de week gaan de colleges ook niet door in Utrecht... maar als het kan zijn die wel online te volgen. In Nijmegen is iemand aangevallen met een bijl. Dat gebeurde in een supermarkt. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. De aanvaller is opgepakt... Bij Hart van Nederland is te zien dat klanten snel ingrepen en hem tegen de grond hebben gewerkt. Waarom hij met een bel iemand te lijf ging, is niet bekend. Venezuela gaat de opbrengst van de olieverkoop voortaan alleen gebruiken om Amerikaanse spullen te kopen. Dat laat president Trump weten. Het gaat om vooral om medicijnen, voedsel en onderdelen voor het stroomnet. Volgens Trump is de afspraak een goede zaak voor beide landen. En een man uit het Limburgse Zusteren is opgepakt voor een waslijst aan overtredingen. De politie kwam hem op een spoor toen hij met een kapot remlicht reed. Hij had geen geldig rijbewijs, wel illegale sigaretten en namaakparfum. Toen de agenten bij hem thuis kwamen kijken vonden ze nog meer illegale spullen... en veel contant geld, meldt L1. Dan nog het weer van weer online. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Overdag is het een tijd droog en 1 tot 5 graden... Later op sommige plekken weer sneeuw. En tot zover het ANP-nieuws. Q-keer dan van flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg... en ook geen flitsers. Q-music, dit Eijk. De naam is Bond? James Bond. Ja, dan gaan we het geruchten over de nieuwe Bondfilm film En die deel ik graag zo met je. q q q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 I follow you, I follow you. Cue music, and I follow rivers. Music, Trigger is Bond, James follow Alleen The name vraag nu wie wordt de nieuwe James Bond die wie iconische woorden nu James uitspreken. die gaat wij gaan weer wat gerucht rond. Callum Turner, de Britse acteur... die ook nog eens de vriend van Dua Lipa is... staat volgens de boekmakers bovenaan... als favoriet om de nieuwe James Bond te worden. Ja, En alsof dat nog niet genoeg is... blijkt Callum zelf ook al lekker... rond de bazuinen bij vrienden en familie... dat hij de rol dus al binnen heeft. Uh, natuurlijk, alles is nog puur... een speculatie. Ja, de definitieve keuze van de regisseur... wordt pas eind dit jaar bekendgemaakt. Wie gaat de rol vervullen van de nieuwe James Bond? Maar... Wat ook nog zo is, is dat er speculaties zijn over Dua Lipa... die de soundtrack van de film zou gaan doen. Stel je toch eens voor Callum Turner als Bond... en Dua Lipa die dan nog de soundtrack erbij doet. Ja, dat lijkt mij wel top. Al zeg ik eerlijk, ik zou het nog beter vinden als Dua Lipa de Bond girl wordt. I won't show you how the world is big and beautiful. Q Music, samveld alle black Black Haysan. Het verboden, verboden woord. Ja, wat ben ik zenuwachtig voor volgende week. Ik, uh, ik begin hem toch wel te knijpen. We starten dan met het verboden woord. Vijf dagen lang mogen alle Q-DJ's één woord niet meer zeggen. Dat is het woord beetje. Ja, hoor je ons dat toch zeggen, druk dan op de rode knop in de Q-Music App. Kom je in de uitzending, dan win je 500 euro. Kijk, ik gun jou die 500 euro, absoluut, hè. Maar ik wil gewoon niet bovenaan de Wall of Shame eindigen. Net zoals Mattie vorig jaar. Die stond toen met C, of nee 18 keer stond hij bovenaan de Wall of Shame. Ja, en nu ben ik toch wel echt gespannen aan het worden. En ik moet ook echt aan de bak een beetje soort gaan trainen. Want ik heb geteld hoe vaak ik het dinsdagnacht heb gezegd. Hierbij een kleine greep van dinsdagnacht. Ik hoop dat het een beetje lekker weer is Ja, we moeten er met z'n allen natuurlijk een beetje weer inkomen. komen. We Hou de ogen ook een beetje op de weg, hè. Een beetje in het zonnetje te zetten. Ja, even een beetje proefdraaien. Een beetje een goed gevoel hebben. Een beetje leeg, dus een beetje opvleuren. Een, een beetje een beetje, een beetje, een beetje, beetje, Kun je lekker een beetje lurken aan die mok en even lekker een beetje, een beetje kijken. Nou, dit is toch drama. 17 keer heb ik het gezegd dinsdagnacht. 17 keer in twee uur tijd. Het zou betekenen dat ik 8,5 duizend euro zou weggeven. Oh. Ja, ja ik ga nog even oefenen. Het is echt niet goed. Het is echt niet goed. Ik was je al lang verloren. Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel Zitten wij weer uren bij elkaar Twee stoelen aan het water in je Back bij Q and listen to your heart. Hoe? Oh, Wat? Waar? Wie? Om, om half drie. Ja, we gaan langzaam aan... Haar... <coughs> zo, even sorry hoor. We gaan langzaam aan richting half drie. Dat betekent dat ik weer op zoek ben... naar iemand die aan het werk is. Ja, of misschien nog moet werken... of, of het klaar is met werk kan ook. Ik ga zo meteen weer beroepen raden. Dat doe ik in de tijdsbestek van één minuut... ga ik al mijn vragen op je afvuren. En na een minuut tijd ga ik dus raden wat jouw beroep is. Dus um, lijkt het je leuk dat ik jouw beroep ga raden? Dan zou ik zeggen, stuur dan werk met een berichtje deze kant op. Ik zeg, werk. Werk met een berichtje in de Q Music app. Dat is het enige wat ik nog nodig heb. Iemand die met mij dit wil spelen. En ik zit even te kijken, er is nu nog niemand die appt. Dus kom maar door, want ik heb er zin in. Dit is Summer bij Q en 12 to 12. Zometeen muziek van Maal Nice to meet you. Oh, hi, nice to meet you too. Nice, baby, we go. Hoe, waar, oh, wie? Om half drie. Ja, het is uh, net half drie geweest. Dat betekent dat ik op zoek was naar iemand die aan het werk is. Leuk dat je erbij bent, dat je geappt hebt als je aan het werk bent. Uh, thanks daarvoor. Tony is aan het werk. Tony is aan het werk, sorry, Tony. Uh, Angeliki, uh, Rick, Jordi, Edgar, Matthijs zie ik. Uh, Robert is aan het werk. En aan de lijn. Niemand minder dan Julian. Goeiedag. Hallo. Hallo. Ja, zeg, je, zeg je naam goed? Julian? Julian? Ja, ja, helemaal okay. goed. goed. oké okay. Even dubbelcheck natuurlijk. Um, hey, jij bent net klaar met werk, zei je. Ja, dat klopt. Hoe lang heb je gewerkt? Ik heb uh, vandaag, denk ik, twintig en een half uur opzitten. Twintig en een half uur? Ja. <laughs> dit meen je niet. Ik had gisteren ook al iemand aan de lijn die ook al iets van twintig uur aan het werk was. Is dit een nieuwe norm? Is, dit niet, is het nieuw normaal? Ja, nu, nu is het drukte. Dus, uh... Het is nu met drukte. Oké, okay, oké. Okay. Misschien zit ook al een kleine tip voor, of een kleine hint voor wat voor werk je doet. Ja, ik ga zo meteen een timer starten van een minuut. Dan ga ik allemaal vragen op je afvuren over je werk. En na een minuut tijd ga ik dus jouw beroep raden. Heel goed. Uh, Julian, hoe schat jij mijn kansen in? Van 1 tot 10. 1 is je gaat het uh, niet raden. En 10 is je gaat het heel helemaal raden. Een 7. Oh, dus ik zit no op zich wel richting uh, dat ik het kan, eventueel kan raden. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we voor. Uh, mocht je luisteren en een idee hebben wat Julianne voor werk doet... stuur een berichtje uh, in de queue, want ik zie alles voorbij komen. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Komt-ie aan. Uh, werk je met collega's? Ja. Oké, okay, ben je onderweg voor je werk? Ja. Oké, okay, uh, ben je onderweg in een auto? Nee. Nee, oké. Okay. Uh, heb je werkkleding aan? Ja. Uh, moet jij iets bezorgen, iets afleveren? Nee. Nee, oké. Okay. Uh, werk je met eten? Af en toe. Af en toe. Huh? Zit je in een vrachtwagen? Nee. Uh, zit je op het water? Ook niet. Ook niet. Jeetje, nou, begint helemaal moeilijk te worden. Uh, moet je, hoe ziet jouw werkomgeving eruit verder? Er verschilt het licht eraan wat, uh, hoe wordt ingezet. Het licht eraan ingezet, oké. Okay. Moet jij veel bellen, contact met andere mensen? Af en toe. Nou, dat zijn niet echt antwoorden waar ik echt iets mee kan, hè, eigenlijk. Nee, eigenlijk die... <laughs> Eigenlijk is het heel moeilijk nu. Uh, ja, het, nou, het is geen beginnen aan, denk ik. Het is echt het is vrij vaag, dus even kijken. Uh... Even kijken hoor. Even denken hoor. Um, ja, wat zie ik allemaal voorbij komen? Ik zie Oene die zegt een strooier. Ik zie iemand. Uh, oh, Drugsdealer komt voorbij. Um, gladheid. Bestra ja, Bestrating. Vrachtwagens komt nog binnen. Uh, ik zie politie ook nog binnenkomen. Ja, ik weet het echt niet. Gewoon. Ik heb, ik heb nog nooit gehad dat ik echt geen idee heb. Maar vannacht is vannacht. Dus ik ga, denk ik, voor. Ja, ik ga, denk ik, ook wat Oene zegt. Ik denk dat jij op de strooiwagen zit. Vandaag wel. Oh! Maar, maar, oh. Nou, maar eigenlijk zal ik op de trekken. Met een schuif ervoor. met een bezem om de wegen vrij te maken. Oh, oké. Okay, dus wat? Kun jij het antwoord goed of fout? Jij bent hier nu de jury. De nou, officier ben ik aangrijp, zo werken. Oké, okay, dus fout goed? Fout. Oké. Okay. Ja, jij bent, jij bent de baas hier. Fout, oké. Okay. Maar je bent, je, vandaag moest je strooien, zei je? Nou, we doen strooien en uh, nu ligt het te veel sneeuw. Dus dan kunnen strooien, dus kunnen het niet aan. Dus okay. dan moeten we met een bezem voor de strooien rijden... om de baan vrij te maken voor de strooien. Ah, met zo'n schuiver... Ja, en, en ja, een schuiven hebben En we hebben ook bezemen om uh, het ijs van de weg af te bezemen. Oh, wat goed. Vandaar dus dat je zo lang bezig was vandaag. Het was druk natuurlijk. Ja, ja dat snap ik inderdaad. En, uh, Deze week wel, al. Ja, jeetje. Het is ook eigenlijk. Het is, uh, nou, ik moet zeggen, uh, ook een shout-out naar jou dan. Want het ziet er nu eigenlijk allemaal wel goed uit. In de zin van, ik kon nu, ik had geen problemen met rijden en zo. Nee, maar gisteren was het wel anders. Gisteren was het, ja, dat klopt. Gisteren was het inderdaad wel anders. Daar heb je, je helemaal gelijk in. Maar goed, daar ben jij dus voor. Ja. En wat, wat doe je de rest van het jaar dan? Dan zit ik op de, op de trekker voor boeren. En dan, maar de boeren zelf niet kunnen, dat voeren wij dan uit met de trekker als loonwerker. Ah, oké, okay, oké. Okay. Hé hey Julian, ik denk dat jij helemaal kapot bent van het werk, of niet? Ja, ik ga zo naar bed. Ja, dat snap ik helemaal. Ik ga je ook niet langer ophouden. Hé, hey, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Het was leuk om je te spreken. En ik wens je een hele ja. fijne nacht. En ik denk naast de, of namens heel Nederland: uh, shout-out, dankjewel voor, voor het strooien en voor de, het vegen. Geen probleem, we werken ze nog maar even. Dankjewel, fijne nacht. Tot ziens. Doei. Ja, zometeen Jelly Roll. Een grote man met overal tattoos op zijn gezicht. En waarom dat heeft, dat ga ik je zo vertellen. En nee, het is niet omdat hij het gewoon mooi vond. Eerst Maal Smit. It is nice to meet you. Open cue music.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 off our feet. She said this life ain't forever. Ever one song here together then let's play it on repeat. We could dance, we could dance all night. You music you. music. You sounds better with you. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to 1 ja, op de 4 mensen heeft een tattoo. Ja, in de VS geldt, van die groep heeft maar 9% een tattoo op het gezicht of op het hoofd. En dat blijkt dus een kleine club. Iemand die daar absoluut bij hoort is Jelly Roll. Ja, Jerry Worley heeft een aantal tatoeages op zijn gezicht. Hij voelt een kruis op zijn wang, een tekst op zijn voorhoofd... en een hart aan de zijkant van zijn gezicht. En dat deed hij niet alleen omdat hij het mooi vond. Nee, hij heeft later verteld dat het ook te maken had met onzekerheid en schaamte. Ja, hij was toen namelijk flink te zwaar. En hij wilde zijn gezicht eigenlijk een beetje... Ja, een beetje verbergen. Vind ik toch een beetje sneeuw om te horen. Ja, zeker omdat, laten we eerlijk zijn... als je een foto van hem googelt, Jelly Roll... is hij ook eigenlijk wel echt een good-looking guy. Maar goed, uh, hij is nu ondertussen meer dan 120 kilo afgevallen. En dat geeft hem toch wat meer zelfvertrouwen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn baard al afgeschoren. En hij wil dus nu ook misschien zijn gezicht laten weglezen. Want hij heeft er toch een beetje spijt van. Marshmallow, Jelly Roll, dit is Holy Water bij Q-Music.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 Van Dolores, ze vraagt: komt de alarmschijf er nog aan? Absoluut, die ga je zo meteen horen. Thomas Gray, rumors. The rumor The ook Grande Undecided you know. komt eraan. En ook Kensington met Stay. Stay ja, dat zo meteen dus allemaal in de q nacht. Eerst op muziek van Anouk. Het is Are You Kidding Me? En ik wens je natuurlijk een, een hele fijne nacht. Geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam. Er is een wisselstoring en die duurt tot zeker half zes. Ook vandaag heeft de NS.